4 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Op een Duitse snelweg is een Nederlandse motorrijder verongelukt. De man van 68 raakte door onbekende oorzaak de controle over het stuur kwijt in een flauwe bocht. Dat gebeurde op de A48 in de richting van Trier. De man overleed ter plekke. Vanwege het politieonderzoek was de snelweg vier uur lang afgesloten. Hulpverleners rukten uit om de automobilisten in de file... met het warme weer van water te voorzien. El Salvador heeft een nieuwe president. De zakenman Nayib Boukele werd in het bijzijn van een enorme menigte... beëdigd op een plein in de hoofdstad San Salvador... De 37-jarige Bukele werd in februari gekozen als opvolger van Salvador Sanchez Seren, een linkse voormalige guerrillaleider. leider In zijn speech noemde Bukele El Salvador een ziek kind na jaren van veel geweld en corruptie. El Salvador is een van de armste landen van Latijns-Amerika. Een derde van de bevolking leeft in armoede en zo'n 10% is extreem arm. Tegen de Braziliaanse voetballer Neymar is aangifte gedaan van verkrachting. Een vrouw zegt dat ze twee weken geleden op uitnodiging van de voetballer van Paris Saint-Germain... van Brazilië naar Parijs is gevlogen nadat ze via Instagram contact met elkaar hadden gekregen. Volgens haar kwam Neymar dronken bij haar hotelkamer aan en heeft hij daar tegen haar wil seks met haar gehad. Persbureau EP heeft de aangifte tegen de voetballer in handen. Neymar heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Zijn vader zegt dat hij in de val is gelokt. Het Nederlands vrouwenelftal heeft in Eindhoven met 3-0 gewonnen van Australië. In een uitverkocht PSV-stadion voor ruim 30.000 toeschouwers scoorde Janis van der Zande twee keer, Vivianne Miedema één keer. De vriendschappelijke wedstrijd was de laatste voordat het WK voetbal voor vrouwen vrijdag begint in Frankrijk. Het weer overdag volop zon en zeer warm. 27 tot 32. graden. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In tien jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dank je wel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. When a dance, I'll may mad me mat. When me come a dance, I'll me mad me mat. When me come a dance, when mecoma dance, when mecoma dance, I'll me mad me mat. When mecoma dance, I'll me mad me mat, when a dance, I'll me mad me mat, when a dance, when me come a dance, when me come a dance